1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In het hele land wordt nieuwjaar gevierd met veel vuurwerk. In Amsterdam begon het vuurwerk om 11 uur boven het ei. Het nationaal vuurwerk ging in Rotterdam vanaf de Erasmusbrug de lucht in. De verkoop van vuurwerk lijkt iets hoger uit te komen dan in 2012. Volgens de branchevereniging is er zo'n 67 miljoen euro omgezet. En vorig jaar was dat 65 miljoen. In medeblik is een man van 51 om het leven gekomen door vuurwerk. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is.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 Het weer vanuit het zuidwesten droog en opklaringen met minima rond 3 graden. Op nieuwjaarsdag is vrijwel droog met af en toe zon. Het wordt 6 tot 8 graden. In de namiddag en avond vanuit het zuidwesten weer regen en aan zee een harde wind. De dagen daarna wisselvallig en met maxima tot 10 graden is het erg zacht. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. Dit is de Afro op Radio 1. U bent in het Afro Radiotheater met Peter Tenel. Goedenacht, luisteraars. Het hardste vuurwerk is geweest. De meeste champagneflessen zijn leeg. En Geert Lagerveen en Leopold Witte gaan door met hun radioshow... over de vraag of seks werkelijk bijdraagt aan het menselijk geluk. Eind van het eerste uur had Leopold Witte boos de studio verlaten... Eens kijken wat het nieuws van 1 uur met de testosteron van de Heren gedaan heeft. 237 redenen voor seks. Met Geert Lageveen. En Leopold Witte. La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 dus, ik vraag me af waarom hij hier niet is. Hij is meestal de man van de klok. Dan draai ik in zijn afwachting maar even een plaatje, denk ik. Sorry. Ai. Ja. Sorry, ik was iets. Ik was even in de cantine en uh, dat, uh, dat meisje dat er werkte spreekt me aan. Uh, je weet, met, die, met die lange benen, die rode krullen. Ik weet het niet. Ja, we zeggen er elke nacht uh, gedag. Weet je wel? Ze studeert mediakunde en, uh, en ze doet dit als oh, bijbaantje. Oh, Meryl op Wat, vier op lekker? Nee, helemaal niet, maar ik ben bang dat jij dat <laughs> ja, Helemaal niet. Huh? Maar ja, ze begon over ons programma net op de gang. Ontzettend oh. leuk. Ja, allemaal complimenten. Oh, ze ja. vond het hartstikke leuk, ja. En haar vriendinnen, die luisteren nu ook. soms ah, ja. met podcasts en zo. En ze hebben het steeds over ons, wat, wat voor mannen we zijn... En, uh, en dat ze, ze herkennen zoveel in wat we vertellen. Oh, ja? Vooral in wat ik vertel. Ja, ook wel in jou hoor, maar, maar vooral in mij. Ja. Ja, wat, wat dan... Dat was echt leuk. Het was echt een leuk contact. Hé, hey, hoe ging het net in je eentje? Uh, ik wilde net een plaatje opzetten. Ja. Maar... En je hebt verteld waarom je bent uh, weggelopen? Nee. Waarom niet? Nou, dat is de persoonlijke ja, dat is nou Ja, dat is nou precies wat Sofie zo goed als ons vindt. Sofie, uit de kantine. Zij vond het zo mooi dat jij jezelf bent tegengekomen. Zijn is dat? Ja, dat jouw tekort aan seks inderdaad invloed heeft op jouw gevoel van gelukkig. Hoezo tekort? Nou, dat zijn je eigen woorden. Ja, man, dat heb ik tegen jou gezegd. Want Fiek, dat is toch niet voor de radio? Oh ja, ja sorry, je hebt gelijk. Uh, er zijn grenzen. En ik wil ook niet dat je met haar op de gang... Ja. Jezus. Oké. Okay. We zetten even een plaatje op. Wat is dit? Ja. Die heb ik ooit gekocht voor een vriendinnetje. Omdat onze relatie zo slecht ging...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 Romantisch. Is, is seks daarom zo belangrijk voor jou? Pardon? Nou, de, nou, de, vind jij dat je te weinig seks hebt gehad? Nou, nooit genoeg. Nee. nee, maar niet te weinig. Jij? Nou ja, ligt eraan wat je seks noemt? Ja, nou, nou, dat is misschien ook wel goed. Wat, wat... wat is seks eigenlijk, Geert? Oh. Dat is ook wel goed. Ik Bijna... wist het even. Ja, ja, Ik wist dat je me dat een keer zou vragen. En, ik wist en daarom dat ik, uh, graag antwoord op wil Ben ik geven. dit weekend? Ja.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 En dat geldt dus voor alle soorten. Voor de mens net zo hard. We hebben allemaal een powerstaart. Nou, die zit ons soms lelijk in de weg... maar er is ook heel veel moois uit voortgekomen. Alle kunsten, de, de sonnetten van Shakespeare... schilderijen van Rotko, die vind jij dan wel heel mooi. Ja. De mooiste muziek, het zijn allemaal ogen op een powerstaart...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 Ik roost wat broodjes, we kletsen wat, we lachen wat de hele ochtend. En om half drie s'middags rollen we zoenend in bed. Het is totaal haar type niet. <lacht> ja, ze moet altijd zo over me lachen. Uh. Ze wordt stapel verliefd en na een maand wonen ze samen. Jij vindt het leuk om Stella te doen, hè? Ja. Toch? Ja, kan je ook heel goed. Uh, ja, Dank je wel. Vrouwen spelen bedoel, doe je dat dan thuis ook? Dat je dan. Uh, nou, Wat? Uh, nou, dat je soms een keer een, een rokje van je vrouw aantrekt met pumps... En dat je dan de slaapkamer binnenkomt wandelen en daar ligt ze. Nee, natuurlijk en niet. Dat doe ik je alleen uh, op werk. moet wel artistiek verantwoord zijn. Een beetje functioneel vrouw. Ja, dat is toch ook weer jammer. Wat? ik nou, Na al die jaren huwelijk is het toch de kunst om, om variaties te vinden. Dat er is iets nieuws gebeurt. Met een rokje in de slaapkamer. Ja, nou bijvoorbeeld. Stella schrijft daar ook over hier.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 ja, kijk, die, die, die, die scène wil, wil ons laten zien dat elke vrouw de ideale minnares probeert te zijn. Maar ja, die bestaat niet en daarom praten ze er zoveel over. Hè? Nou, dat is goed.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 Ja, dat heb jij ook. Nee, dat heb jij. dat heb wij voor hem praten. Ja, maar dus, dat heb, heb jij ook. Het geeft, dat geeft niet. ik niet. Kijk, maar je hebt er zo'n moreel oordeel over. Het nee, geeft geen moreel ja, oordeel. Ja, Alleen jij legt mij op zelfs bent. Ik zie jou toch ook kijken. Ik zie jou toch ook kijken. Het is nu een beetje warm aan het worden. Ach man, we gingen gisteren drinken. Op een terrasje. Ik zie jou kijken. Ik ga het wel. Ik zie het toch gewoon. Ik ga er niet met. Ik heb dat niet. Oké.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 Bert ken je niet, Nee, nee, nee, nee. Nee, nou, Bert, Bert is een hele handige man. Die, die, die maakt hutten voor de kinderen. Ach, en die stookt vuurtjes. Ja. Een beetje saai. Oh. Louise ken je wel, hè? Ja. Ja, ja nou, Louise is een hele, hele leuke vrouw. <laughs> mooi, veel humor, sprankelend.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 Ik zak onderuit in de bijrijderstoel en ik zeg: Schat, ik vond het echt een topvakantie. Het is een romance van vandaag. romance weet. Wat? Ik ben laatst vreemd gegaan. Dat ben je niet. <laughs> nee. Nee. Met, met wie? Wie? Met wie? Ken nee, ik haar? Nee, ja. Wie dan? <lacht> ja, nee, rik, hoor. echt waar? Wie? Ja, nee. Uit de kantine. Sophie? Ja. Dat kan niet. Ja. Nee. Dat kan niet. Dat Sophie? Nee. Ja. Wanneer dan? Of, ja. Ja. <lacht> toen ik de uitzending uitliep, toen heeft ze me ja, getroost, heel lief.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 Ja, ik wist het. Tuurlijk, man. Ik ga er niet met die zo vies, je Nou, ja. <lacht> ja, <lacht> ja daar ben je opgelukkig. Nee. <lacht> ik dacht ja. alleen vanwege dit nee, programma. Nee, nee, nee. Misschien nee. is hij een beetje tot leven gekomen. Maar, tot leven? Ja. Jij gaat alles altijd zo uit de weg. Je, moet, je bent altijd zo gelukkig. Ja, ik, ik gun het je van harte, hoor. Echt waar. Maar je zegt het ook zo vaak. Ja, ik ben ook heel gelukkig. Ja, ja, ja. Ik vraag me alleen soms af of jouw geluk eigenlijk wel tegen een stootje kan. Wat voor, hé, wat voor stootje? Nou, stel dat jij vreemd gaat. Ja, Maar Dat doe ik niet. Nee, dat bedoel ik. Je bent al bang voor de gedachten. Nee, misschien. Maar het is ook een keuze die ik maak. Ik, ik, ik kies voor geluk uh -huh. op de langere termijn. Uh -huh. Trouw blijven, dat, dat levert volgens mij uh -huh. veel meer op. Ja, Vreemdgaan kan je relatie ook een enorme ophepper ja, geven. Dat hebben we helemaal niet nodig. Oh, nee. Gewoon het licht uit. Ja. Oké. Okay. Soms hebben we wat mindere periodes natuurlijk. Kijk, je hoeft het allemaal niet te vertellen ook. Hè? Of, of heb je reputatieangst?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 De, de, de, dat heb ik namelijk. De, dat ik jou zie met Saskia. Dat jij er bovenop. Of misschien achterlangs... zie ik ook oh. maar eens. Maar heb jij dat ook? Dat beeld van mij met mijn vrouw? Nee. Nee, nou, ik heb wel een beeld van je vrouw. Oh. Ja. Goed. Nog steeds. Oké. Okay. We zijn eruit. Seks.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 op het, ja, het toilet van een hotel. Goed, daar ga ik verder niet over uitweiden. En ik, nou, ik sta uh, mijn handen te wassen op dat toilet... en dan komt er een man binnen. Een, een echte oude man. En hij gaat naast me bij, de, bij mijn pisbak staan... en peutert zo kreunend uh, zijn, zijn rits open. En ik hoor hem zeggen met zo'n met zo Twentse tongval... fluisterend... Uh, ik kan het niet zo goed als jij, maar het klonk ongeveer zo. Kom, jong, kom, kom, kom, kom, kom er maar, kom maar. Kom dan maar nu uit. Je hoeft niet bang te zijn. Dit is maar voor een plaatsje. Nou, -Nah, jongen, ik, ik, ik wil het helemaal niet over oude kerels hebben. Ik wil het niet hebben over de lichamelijke misère die ons misschien wacht. Ik wil geen dingen van mannen op leeftijd horen. Vaatvernauwing of prostaatvergroting. Problemen. Of, hou op. We zijn niet oud. Mensen, over ja, de vijftig. Ja, net. Echt net. volgens meer dan een jaar. Hè. Net.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 Dan begint de herfst van zijn leven, zoals hij zingt... The Autumn of My Life. En, en over vrouwen heeft hij het niet meer. En zichzelf bezingt hij als een, als, als een goed glas oude wijn... Met, met lekker boeket en weinig bezinksel. En, en hoe oud was Senatra toen? Nou, dit nummer dat komt uit 1966. Senatra is uit 1915, dus hij was toen... Uh,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 Naar nee, oxytocine, dat is een neurohormoon, dat komt vrij bij seks. Wordt ook wel het uh, liefdeshormoon genoemd. Of, of knuffelhormoon. Maar dat is van alle leeftijd. Ja, maar dat heb je nodig voor je algehele welbevinden. Je voelt je gelukkiger, veiliger, je, je functioneert beter. <kijkt> ik, ik bedoel, ik heb best een paar rare reacties gehad van luisteraars. Uh, ja. ja, dat heb ik op, geobsedeerd overkom. En zelfs één iemand die noemt me gewoon een viesrik. Nou, bedankt. Ja. hotmail.com. Wees ja. de volgende keer zo dapper om je naam erbij te ja, zetten. Maar, maar goed, ik wou toch even benadrukken dat ik niet ja. alleen maar door, door biologische noodzaak gedreven word, maar ook doordat ik hunker naar oxytocine. En dat vind ik heel kwetsbaar dat je dat zegt. Ja. En dat krijg je door seks. Ja. Uh, strelen nee, kan ook. Bonobo's, die kunnen geen uur... Nee, alsjeblieft zeg. Hier, bonobo's, die kunnen geen uur zonder. Van wordt. Daarom doen ze het de hele tijd. Bonobo's, die lossen los, los alles met seks op, dat weet je toch? Ja, ja. Die ja, die ja, ruzie ja, over een banaan. Nou, neemt uur de een de, de ander. Terwijl die ze het doen, peuzelen uh, ze het ding samen op. Maar goed, dit is hij. Hey, ik ga Of nee, lees jij die briefkaart even voor. Die Van die man. Van 76. Vind ik echt iets voor jou.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 Nou, dat vind ik leuk. Repelsteeltje, niet boos worden. <lacht> ik wil graag een, een brief voorlezen van een, van, een, van een vrouw van midden 60, zoals ze schrijft. En ze wil jij mijn wat... leesbril even lenen? <lacht> en ze wil. Nee, ik heb uh, dubbel focus uh, contactlenzen. Ze wil. Uh, dat heb je tegenwoordig. Ze wil. Zijn wel wat duurder. Ze wil dat we haar Betty noemen. Dag, Betty. Betty. Bovenaan haar brief staat. Vermijd de slaapkamer. Nou, dat is spannend. Nou, ik probeer hem zonder fouten voor te lezen.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 Ik heb ook nog een tip. Gebruik een vibrator. Mm. Een vibrator. Als ik ergens spijt van heb... is dat ik daar niet eerder mee begonnen ben. Een tarzan, een rabbit, een hummer. Maakt niet uit. Kies iets wat bij je past. Ik zelf zweer bij een vibrerend eitje. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Lieve Betty. <lacht> <lacht> een eitje. Zo. Iets wat bij je past. Dan ik ook een hele rare fantasie. Ja. Ja. Nou, ja een eitje pittig tante hoor ja <laughs> Zonder god dit ja. nou ik vond het een leuke brief ja ik zeg het jou dat is die vibrator naam mm. nou nee van Tarzan heb ik wel eens gehoord maar ja, ik heb nee. toch hele grote ja. fantasie erbij goed nou, be, nou maar goed uh, Betty heeft wel gelijk over, over dat taboe op oudere seks en dat het ja dat, dat, dat is raar want het, het grootste mannelijke sekssymbool op dit moment is, is een vint van 50. Wie dan? Wie ja, dus, dan? Nou, nou ja, Ik lijk toch een beetje op hem. Oh, Gerrit Jolie. <laughs> nee, George Clooney. George Clooney? Ja, die, die Daar lijkt een... je helemaal niet op. Die schijnt trouwens homo te zijn. Nee, echt waar? Ja. <laughs> echt waar? Ja, een vriend van mij vertelde dat laatst. Ik zat erbij aan, aan een vriendin. Nou, die ging bijna de huilen, man. De hele projectiescherm, fliks plap aflarden. Nou, nou, het zal wel een broodje aap zijn. Hé, maar wat vind jij van, van Betty de Brief... Ik ga me steeds beter voelen. Hier, proost. The ja. best is yet to ja, dat come. Dat vind ik ook wel weer een beetje overdreven. Nou, dat schrijft ze toch? Panisch vooruit rollen. Ik vind die tip van die slaapkamer vind ik echt goud. Ja, echt waar? Ja. Dat is toch onzin? Ja. Het is natuurlijk heerlijk om, om, om het in de slaapkamer te doen. Ik bedoel, sorry hoor Betty, maar je, je gaat maar lekker je, je gang. Op de gang of op de koelkast. Maar laat mij nou maar gewoon in ons bed doen. En daarna lekker je omdraaien. En, ja, je zit een beetje. Raar te praten hoor. Ja. Weet je, hoe vaak doen jullie het eigenlijk? Daar ga ik absoluut geen antwoord op geven. Goed, we gaan verder. Uh, er is een kaart binnengekomen van een Elsje van der Vliet. Hè? Die nou, die komt Wat? Voor. Ja. Wat? Hier, Hans kaart. Elsje van de Vliet. Nou, dat is. Wat ja, je <laughs> dat? is mijn Elsje van de Vliet. Wat? Met wie ik de hele avond arm in arm heb gestaan toen ik, toen ik 15 was. Wat zei oh, hij? gevoel. Hi Geert, volgende ja. maand is er een reunie van onze oude school. Ach, L ja, dat weet ik. Misschien ga je daarheen. In ieder geval, ik in ieder geval wel. Ik vind het leuk om je weer. Nou, dat vind ik echt gaaf. Hier moet je kijken. Daar. Die kaart, nou, dat levert zo'n programma toch maar voor op. Ja, nou, dat ga ik dan ook. Ik wou echt niet gaan, maar dat ga ik zeker. Elsje ja, van ja, ja, der Vliet, ja, ja, man, het, dat, dat ga, was het ja, dat stuk ik, van, ja, de ja, van de school. Elsje van der Vliet. Ja. ja. Ja. Dus je gaat het nog een keer proberen met Elsje. Nou, wie weet. Wie dat is weet. Het zal een beetje veranderen, denk ik. Zullen. Ja, ja. Wat vind je vrouw ervan? Nou, die moet, uh, na die vakantie in Frankrijk. <tie> me even de mond houden, lijkt me. Wacht even, even Gert. Wat? Nou, je hebt niet. Je, wacht even. Je hebt niet alles gelezen. Wat dan? Nou, ik vind het leuk, hè? Ik vind het leuk, staat hier, om je weer te zien. Maar van die avond kan ik me niks meer herinneren. Die avond waar je het over had, denk ik. Ik weet alleen wel dat je nooit mijn type was. Goedje zijn Leopold, die mij een hele spannende man lijkt. Ik was getikt. Hij Als, je, als, ja, als je op... van de vriend. Ja. 36. De persoon kon lekker kussen. 38. De persoon trilde. 54. Het gebeurde gewoon. 64. Ik raakte de controle kwijt. 81. Ik wilde dat hij de tuin ging. 88. Ik wilde warm blijven. 104. Ik wilde mijn menstruatie pijn geven. 107. Verliezen. Ik besefte dat ik verliefd was. 130. Ik wilde mijn partner tevreden 133, ik wilde dichter bij God zijn. 235, ik wilde een nieuwe tas. 237, het werd een gewoonte. Uh, mijn uitgangspunt was... wij leven in een, uh, in een door seks gedreven samenleving. Hè? Sex zelfs porn rules the world. Porn zijn geen porn hebben we er niet over gehad. Nou, gelukkig maar. Ja. Er zijn geen taboes meer, zo lijkt het althans. Want seks is volgens mij gewoon veel ingewikkelder dan willen. Absoluut, absoluut. Nou, en we hebben aan de hand van allerlei seksuele ervaringen... het hele leven doorgenomen. Van de eerste keer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 De, de juiste jongen te raken dat werd een soort... Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. sorry, sorry, hoor, ja. sorry, sorry. Wat zei die vriend? Hm? Sorry, wat zei die vriend? Sorry. Sorry, ja, uh, Nou ja, dat, uh, <kliek> dat neuken... Sorry. Dat neuken voor hem steeds meer met nostalgie te maken heeft. Nostalgie? Ja, dat je naar iets verlangt van vroeger. Toen hij het nog vaak deed. Zoals hij het vroeger helemaal niet zo vaak deed. Tja, wat een, wat een ongelukkig leven.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 237 redenen ja. voor seks. Ja. Dank voor het luisteren. Ja, dus Stella, ontzettend bedankt voor je, voor je bijdrage. Ja, ja trouwens alle andere luisteraars ook. Voor Zeker. Prachtige uh, mails. Ik denk aan Betty, ik denk aan ja. Wie Die ja. allemaal niet. Uh, slaap lekker. Of wat u ook nog gaat doen. Denk jij dat de mensen, nadat nou, ze naar ons hebben geluisterd, nog... Uh, ja, dat zou kunnen? G dat is een raar idee. Ja. <laughs> ik vind het wel. Ik vind het. Dat is een soort voorspel... <laughs> ja. <Oops. laughs> Een voorspel over seks. <laughs> 37 Redenen voor Seks. Van en met Geert Lageveen en Leopold Witte. De toneelversie werd geproduceerd door Toneelgroep Orkater. De radioversie door Palantino Media. Opname en montage: Christian de Roo en Frans de Rond. Morgen in het Avro Radiotheater. De kus van Gert Thijs. Close your eyes and just sleep tight I'll lie awake and watch you dream To be sure that all of your dreams oh, you Are you Radiotheater werd gepresenteerd door Peter Ten Meer informatie op radiotheater.afro.nl Na het NOS Journaal, WNL met Nog Steeds Wakker Nederland.